De vroegere directeur van het Griekse Bureau voor Statistiek is definitief veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. De hoogste Griekse rechter zegt dat Andreas Georgiou de wet heeft overtreden. De directeur bracht zonder overleg realistische cijfers over het Griekse begrotingstekort naar buiten. Zijn voorgangers hadden die steeds verborgen gehouden. De cijfers van Georgiou worden nog steeds gebruikt om de hoogte van de Griekse bezuinigingen vast te stellen. De taliban hebben in Afghanistan een bestand van drie dagen aangekondigd voor het suikerfeest eind volgende week. Het zou voor het eerst zijn dat de taliban dat doen. De beweging zegt dat de operaties tegen buitenlanders wel doorgaan. Donderdag kondigde ook de Afghaanse president Ghani voor het eerst een staak het vuur aan in de strijd tegen de taliban. Dat bestand moet duren tot 20 juni. In een matchfixing-schandaal rond een Armeens-Belgisch goksyndicaat... zijn ook twee Nederlandse tennissers verdacht, volgens de Volkskrant. Het zou gaan om Boy Westerhof en Antal van der Duim. De Belgische justitie wil hen verhoren... over het manipuleren van meerdere wedstrijden. Van der Duim en Westerhof raakten vier jaar geleden in opspraak... na een onderlinge wedstrijd. Na een behoorlijke achterstand won Van der Duim uiteindelijk. Op de wedstrijd werd veel geld ingezet. De twee ontkenden toen dat er sprake was van matchfixing. Het weer, plaatselijke bui, in de loop van de dag meer zon... maar vooral in het oosten nog kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 25 tot 28 graden. Morgen meer zon en minder buien, dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Eh, uh, ja. Goedemorgen. Een zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoofdland. Wij presenteren wederom met het programma Goedemorgen Zandvoort samen met GD Jutte. Goedemorgen. Uh, de techniek en de muziekkeuze, Jacques-Jozef Duinmeijer. De koffie en water krijgen wij van Gert van Kuik. En daar heb jij samen ook de redactie mee ja. gedaan. Ja. Maar je hebt het niet zo druk gehad, want je bent het gemeentehuis binnengelopen. En ik was in één keer klaar. En je bent keer <lacht> <en> klaar. <lacht> zo gaat het. Om te beginnen, de burgemeester, dan alle wethouders. Kort en krachtige dienstverlening. <lacht> Een nieuw bijzonder raadslid en een oud bijzonder raadslid. Ja, ja. ja mooi toch? Ja, nou mooi. Um, als eerste praten wij met uh, burgemeester Meijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen mm. luisteraars mm. ook. En dan zit je dan met een uh, dikke onvoldoende 3,7. Een 3,7? Ja. Is ja. dat zo? Ja, die heb ik nog nooit gehaald op mijn rapport. Oh, dat was juist dat, dat is wel een laag. nieuw record. Oh, dat ja. is laag. Dat is juist de vraag ja. van heeft u al eens eerder dit gescoord? Nee, nee. Uh, ik kan me ook niet heugen dat ik ooit een, uh, op een, uh, een toets of wat dan ook een 3 had. Ik heb wel eens een 4, uh, nog wat, maar dat weet ik gewoon niet meer. Uh, maar meestal zaten ze toch wel op een uh, 5,7 of een uh, 6,5 of een zo 8 had ik ook wel. Zo. Ik, ja, oh, ik, is, ik, heb, ja. ik heb laatst mijn lijst van de universiteit weer gezien. En tot mijn verrassing zag ik daar op de vakken ook nog cijfers achter staan. Ja, en niet. naast de zes stonden er ja. ook zevens en achten. Nou, kijk. Uh, cijfers doen we niet meer aan op rapporten tegenwoordig. Hè? Nee, is gewoon, nee, nee. Uh, dus dat, dat maakt als je dan zo'n oud document ziet. Nou, betrekkelijk oud, uit uh, 82 dat je dan uh, toch weer even anders naar kijkt. Omdat er een heel andere manier van waardering... in die context in zit. Ja. Het is gewoon, uh, gewoon mooi om te zien dat dat weer anders is. Ja, ja nu is was begrijp. het dus uh, een uh, dikke onvoldoende... door ja. uh, de bereikbaarheid... Van, uh, van de gemeente Zandvoort. Uh, dat is door de Mysterycast uh, gedaan. Hè. Die belt af en toe op. Ja. En die vraagt naar een aantal uh, afdelingen. Eén specifieke dat is, uh, afdeling. Dat is niet helemaal gelukt. Huh. Nou heb ik gisteren zelf ook een testje gedaan. En... Uh, Twee van de telefoons werken uitstekend en de derde werd niet opgenomen in Zandvoort. Maar goed, dat hoort er ook bij. Nu lees ik vanmorgen in de krant dat Haarlem al eerder slecht bereikbaar was. Is dat een combinatie? Nou, wat je ziet, het is een combinatie van samenloop van omstandigheden. Dat klopt. Maar nogmaals, ik vind dat cijfer onaanvaardbaar. Dat is ook helder. Ik heb op vorige week namens het college hebben wij een memo aan de raad gestuurd en daarmee aan de samenleving waarin we klip en klaar hebben gezegd dit moet op zeer korte termijn anders. En dat heeft langer geduurd dan wenselijk is. Ik ben de eerste die dat gelijk zegt. En ik vind het buitengewoon vervelend dat mensen er last van hebben. Maar je bent in die eerste fase aan het zoeken van hoe komt dat nou en hoe krijg je de grip op. In, een, in die eerste ja, maanden, maar het eerste half jaar ben je ook aan het zoeken van hoe gaat die zandvoortse ervaring en kennis in een grotere organisatie landen. Hoe stuur je dat aan. Dus daar horen bepaalde problemen bij. Maar in deze maat een omvang niet. En dat pakket van maatregelen wat er ligt, daar heb ik ook echt het vertrouwen in, in combinatie met de wijze waarop dat is geborgd, dat dat ons ver gaat brengen. Nou, daar komt dan een mystery guest onderzoek van het ministerie overheen, wat op zich top is denk ik hè? hou ons maar scherp. Ja, ja. Maar die zijn op 10 of 11 januari begonnen en dat is net de eerste week dat iedereen ook terug kan van vakantie. Dat wij uh, samen gingen. Uh, Eerst een paar weken. Dus dat dat beeld zo dramatisch slecht is. Hastige. Het was een ongelukkig moment. Ja, maar dat rechtvaardigt nooit dat het slecht is. Wel, uh, dat we dat eerder hadden moeten herkennen. Daar ben ik helemaal mee eens. Dus dat dat beeld naar boven komt, is herkenbaar voor ons. Gewoon Toch. punt uit. Nou. Toch. Uh, grijp ik dan terug naar het onderzoek van vorig jaar uh, over oh ja. Haarlem. Ja. Ja. Uh, Haarlem is toen al uh, slecht ja. beoordeeld. is niet gedeeld ja. met jullie. Nee, op, op twee punten. Mm -hmm. uh, een aantal andere punten deden ze wel goed. Laten we ook vooral uh, de feiten naar ja. elkaar blijven benoemen. Dat is niet uh, aan het bestuur meegedeeld. Daar, uh, dat werd... Uh, ik, ik moet even hard denken, volgens mij begin maart werd mij dat bekend. Kijk, wat je ziet, en dat heb ik ook in de krant laten zetten, is dat je op het moment dat je zo'n transitiefase bezig bent, wil je de winkel openhouden. Want inwoners en ondernemers mogen daar niet onder lijden. Dat doen ze altijd wel wat, heen in zijn overgangsfase. Maar we hebben gewoon een hectisch jaar achter de rug en een hectisch eerste half jaar. Dan gaan dingen niet zoals je zou willen. Dit is een van die dingen. Ja, dit had prettiger geweest als dat eerder met ons was gedeeld. Punt uit. Dat hebben we ook gezegd toen wij het hoorden. Not amused, daar moeten we van leren, want je wilt samen versterkt verder. Dus ik kan me voorstellen dat dat in zo'n hectiek even onderbelicht blijft. Het blijft ja. uh, onderbelicht naar jullie toe. Uh, ja. uh, laat onverlet dat uh, de contact met de Halemsburger... Slecht was en nu, dus, met de Zandvoortse burger slecht was. De suggestie dat uh, uh, er verschil zit tussen Halen en Zandvoort, die, denk ik, is, is onzin. Dat, dat, dat geloof ik ook niet. En dat zou je volgens mij ook niet moeten willen. Is het misschien zo dat uh, uh, um, Zandvoort dus vroeger veel directer contact hadden met de gemeente, om het zo maar te noemen? Want je belde uh, de balie op en daar was altijd wel iemand die uh, een directe lijn naar iemand. Hoe, vinden. Kortere t, t, lijnen. Wij zijn dat terug gaan, ook, ook terug gaan zoeken. van Hoe, hoe komt dat nu, ja. dat grote verschil? Een van de dingen die we als kleine organisatie erin gerand hadden. Tussen aandachtstekens. Was mm -hmm. Dat die telefoon binnen drie keer overgaan opgenomen moest worden. Door wie ook op de afdeling. Daar hebben wij heel veel tijd en energie in gestopt. Dat was dus ook zo. Dus dat betekent dat wij daar... ...een grote goede waardering voor kregen. En nu in dat... Uh, we hebben namelijk... Een, wij, ...wij hebben het invoeren van ons klantcontactcentrum uitgesteld... ...tot 1 januari. Dat is een andere formule... ...waar op zich ook wel wat uh, voor te zeggen is... ...maar ook aantekeningen bij zijn. Die combinatie met... ...het zoeken waar is die kennis gebleven... ...die is gewoon cruciaal geweest in dat, uh, in dat aanpak. In combinatie met het feit... ...dat het klantcontactcentrum... ...te weinig capaciteit had... ...en een aantal afdelingen in de organisatie niet snel genoeg opnamen. Want zo'n klantcontactcentrum krijgt een telefoontje binnen. Die moet hem snel kunnen doorzetten. Want die checken even. Als, als ik bel bijvoorbeeld, moeten moet eens even checken. Ook oh, kan ik hem zelf afdoen? Of ga ik hem nu gelijk naar een specialistisch iemand doorzetten? Dat moet de kracht van zo'n centrum zijn. Vriendelijk, juist, dezelfde plek. Nou, dat is uh, met het... Uh... Het keuzenummer van uh, de, de keuzenummertjes van Haarlem is dat ja. ook zo. Want uh, ja. uiteindelijk ga je gelijk 9 indrukken. Want dat is de meest uh, klantvriendelijke mevrouw. En die zet je ook wel door. Um, maar wordt er uh, tussendoor geëvalueerd eigenlijk? Ja, wat we nu gaan <coughs> ja. doen is elke twee weken krijg ik een reportage. Ja. Hoe ver staat dat? We hebben dus de capaciteit om even heel snel op orde te komen voor 1 juli. En zijn we bijna aan het verdubbelen. En we zijn een aantal maatregelen aan het nemen om die afdelingen die nog niet goed functioneren om die telefoon op te nemen. Ja dat is menselijk gedrag, daar moet je iets langer voor nemen. Daar zitten we ook met checks op. Ja. En we hebben een aantal slimme ICT oplossingen gevonden die gaan we toepassen. En bovenal, dat zul je, zul je gaan zien in onze blokadvertentie op de websites, we gaan nog meer naar directe nummers. Nou, dat uh, zou al heel wat dus zijn. Dus het is een combinatie is, ja. van NN. Ja. en wat? Ja. En dat wat, was vroeger in antwoord wel? Ja. Ja, uh, ja en nee. We hadden ook een algemeen nummer. Dat werd ook heel veel gebruikt. Dat was ook prima. En wat we ook hebben gemerkt is, wij hebben namelijk een gedeel... Drie kwart van onze dienstverlening in de Haarlemse organisatie gezet. En 20, 25 procent aan landen. Die samenwerking moet nog gaan lopen. Wat we nu gaan doen, dat zijn de meldingen over openbare ruimte. Die gaan we vanaf... Hopelijk uiterlijk en jullie rechtstreeks naar, Spaan naar Londen sturen met een apart nummer weer. Ook daar dat apart nummer. En we gaan in de loop van de komende maanden bijvoorbeeld op de afvalcontainers zo'n Q&R-code plakken. Dat betekent als je zo'n app hebt, dan maak je een fotootje en dan krijg je of het rechtstreeks een nummer om te bellen... of je zet er bij wat er mis is. Ja. Want wat wij in Zandvoort ontzettend goed doen, onze inwoners... is dat ze met ons meedenken. En dat ze ons melden als er een vuilnisbak vol is Of als die kapot is. Of als er iets anders ligt. Daar waren we al heel ver in. En dat willen we ook zo houden. Dus we zijn het, nu als een razende dat weer op orde ja. aanbrengen. het brengen. Het want je wilt die betrokkenheid Die vuilnisbak. Hebben. Verkeerde voorbeeld? Ja, er is een inwoner van Zandvoort... die zijn vuilnisbak wordt niet geleegd belt naar Haarlem, krijgt vervolgens het nummer van Spaneland. Spaneland ja. zegt, je moet bij de gemeente zijn. En zo is dat drie keer reden weer gegaan. Maar goed, dat en gaat niet weg. Dat hebben we nu, dat was al eerder opgelost. Want dat was de eerste maanden, daar zat ja. een ongezonde wisselwerking in. Gewoon mag niet gebeuren en gebeurt toch. Buitengewoon vervelend. Maar die kracht vanuit die samenleving, dat met ons meedenken, dat moest zo snel mogelijk weer op orde zijn. Want dat is wat je wilt. Samen zijn wij de samenleving. Ja, Zandvoorten zijn niet echt uh, uh, snel stil. Dus die uh, zullen hun mondje wel blijven roeren richting uh, gemeente en klachtencentrum. Uh, tot zover, want uh, het is natuurlijk geconstateerd. En uw uh, ja. uh, gelovenden gaan daar een aantal uh, maatregelen op treffen. En dat zal uiteraard weer uh, bekeken worden en door de Zandvoorten schrijven worden. Ik ja, één laatste vraag daarover. Wat is de grootste klacht die u gehoord hebt? eigenlijk de bereikbaarheid alleen de bereikbaarheid ja. Okay. ja en dat is ook wat wij zelf merken we zien op heel veel andere dossiers echt wat wij hadden verwacht van die samenwerking gewoon ontstaan mm -hmm. uh, maar die bereikbaarheid het is je eerste visitekaartje ik ja, kan absoluut. het niet genoeg ja, drukken. Ja, ja. dat was uh, dus ik kan alleen maar door het was gaan wel makkelijk want je liep naar binnen ja. en klaar ja. Ja. Maar, ja. maar dat, dat is, is nog steeds is... zo dat is nog steeds zo. Ze kunnen nog steeds naar binnen. Zandvoorters hebben als een van weinige inwoners van dit land... de keuze om op twee of drie locaties bediend te worden. Kan nog steeds. Wat wil je nog meer? Wat dat wil je? <laughs> nee, maar dat zijn allemaal voordelen ook. Hè? Ja, ja. Die vinden we inmiddels bijna vanzelfsprekend. Maar het zijn wel voordelen. Ja. Het hoeft niet, maar het mag. Over uh, de portstrijfers gesproken. Krijg ik er nog een? <laughs> nou, Iets mag, hoger die, dan, die dan maar. Die mag je zichzelf geven. <laughs> Want er, uh, uh, in het politieke geweld wat we vandaag nog allemaal over ons heen krijgen, uh, is er natuurlijk afscheid genomen van het vorige college. Ja. Wat voor cijfer krijgt hij? Uh, en dan uh, doelt u op het college wat de laatste anderhalf jaar ja. heeft gezeten. Dus de combinatie van uh, Gert Tonen, Gerard Kuipers, Gert-Jan Bluis en ondergetekende. En Michel Demmers. Uh, nee, dat is van weer een ander voor, college. Ja. Dat vind ik eigenlijk daarvoor. Mm -hmm. uh, Laten we dat laatste anderhalf jaar pakken. Die laatste anderhalf jaar. Ik denk dat dat college uh, van mij... Ik, vind, ik zit even na te denken of ik er een 8-min of een 8-plus van maak. Nou, ik ben een optimist. Dat is een 8-plus. Ja, okay. Kijk. Ja. En waaraan hebben ze die te danken? Die hebben ze te danken aan het oppakken... ondanks alle klappen die er zijn geweest... en het opnieuw veerkracht vertonen om voor deze samenleving te gaan. En dingen in de goede weg te zetten en praktische oplossingen te bedenken. Daar hebben ze dat dan te danken. Die noteren we, want over, vi over vier zijn. jaar gaan we dat ja. weer vragen natuurlijk. Ja. Ja. Hè? Ja. Um, er is een nieuw uh, college. Daar is een raadsbreed uh, programma uh, aangenomen. Dus is een heel andere werkwijze als uh, uh, Wij, zijn en coalitie en, uh, en oppositie. Ja. Vindt u daarvan? Ik vind het top. Ik geniet daarvan. Um, in deze samenleving die heel divers is, zie je ook die diversiteit in onze gemeenteraad terug. En dat betekent dat wij volgens mij anders steeds weer moeten nadenken over hoe gaan we dan het gemeentebestuur in positie brengen. Hoe gaan we dat met elkaar doen. En wat we nu hebben gedaan, wat de raad heeft gedaan. Ik zeg we, omdat ik graag in de wijvorm spreek. Maar wat de raad heeft gedaan, is dat zij hebben gezegd, wij gaan ons eerst focussen, waar zijn we het over eens. Waar gaat onze gezamenlijke kracht zitten? Op hoofdlijn. Ja. En die zeggen, college, ga daarmee aan de slag en kom met uitwerkingsvoorstellen. En dan krijg je nog steeds een goed inhoudelijk debat. Maar de hoofdrichting is, dat project gaan we aanpakken. Dit is de lijn. En dat is mooi, want wat bindt nou meer dan datgene wat je bindt? En dat betekent dat je ongeveer, nou, laat hem door de bank genomen 70% die lijn hebt gegeven. Voor de rest komt daar altijd nog heel veel bij. En daar kun je... Ook goed van mening over verschillen, maar ook kijken wat bindt ons en wat zijn dan nog de discussiepunten. Dat gaat om taal en om toon. Er zijn natuurlijk een aantal uh, uh, dingen in het raadsprogramma die, uh, die, die bijvoorbeeld onder voorbehoud van de VVD vallen. Ja. Waar toch wel, als je het dossier even bekijkt, uh, het cruciale punt in zitten. Parkeren, uh, bestemmingsplan hierachter. Uh -huh. Dat is het Watertorenplein, hè, he, wat u bedoelt. Nee, ik bedoel de Westerparkstraat. <laughs> <laughs> voor de luisteraars thuis, ik krijg nu een vette glimlach van meneer Zonneveld. <laughs> ja, want ik hoor iedereen over het Watertorenplein. Ik hoor ook wel Waterloopplein. Ja. dat is ook wel, uh, Dat blijft de Westerparkstraat. Ja. Maar voor de beeldvorming uh, ja. is dat inmiddels het Watertorenplein geworden. Ja. En die, die daar botst dat nog wel, denk ik. Uh, ik denk dat daar eerlijk gezegd de verschillen relatief klein zijn en overbrugbaar. Als je het praat over de techniek en hoe gaan we met elkaar om? Ja, in de woorden tot aan de verkiezingen werden ze uitvergroot. En als ik hem echt analyseer, zitten we feitelijk relatief dicht bij elkaar. Ja. Ik ben benieuwd. Dat is mooi. Maar het, uh, en en het... dat gaan we ook zien. Dat nou, gaan we en, zeker zien. En, en dat, zo, dat, dat zal ook de samenleving zien. Dat is ook denk ik de keuze bij de portefeuilleverdeling geweest. Om die ruimte aan elkaar te geven en te gunnen. Ja, dat vooral. Hè? Ook... Ja, en dat is in de, wat ik in de eerste contacten ook van het nieuwe college merk. Is dat daar dat een hele plezierige grondhouding. Oh, je ziet het uh, plein En je ziet hem ergens anders bij uh, Bluis staan. Dus als, het, zijn, uh, ja, ja. als ja, het stelsel van uh, iemand die primair verantwoordelijk is en op zware projecten of onderwerpen een tweede ernaast, dat is gehandhaafd omdat dat zich bewezen heeft als zijnde dat dat goed is omdat je een bredere blik houdt. Het mm -hmm. voorkomt dat je ongewenst te snel in een soort tunnel komt. Ja. Dat is vervelend. Ja, en dan blijft het dit. Ja. En dan kom je er ook niet uit. En dan krijg je inderdaad wat u uh, net aanhaalt, krijg je een hoop gewouweld, terwijl het eigenlijk al dicht bij elkaar ligt. En ja. Dat, uh, ja. Maar ja, uh, de formateur heeft ons beloofd dat de grote en de raad, dat de grote projecten zoals het Watertorenplein, het leven Zandvoort, die al een tijdje lopen, nu echt aangepakt gaan worden. Dus uh, wij houden dat graag in de gaten, want wij Zeker. zien dit al uh, jaren. We hebben hem zelf in de brand zien staan, die toren. En sindsdien is er alleen maar gesteggeld over wat te doen. Goed, uh, ja. wat hebben we nog meer? We hebben het Jaarmarkt College on Tour. Ja. Daar uh, is vorig jaar een paar keer, of is het alweer twee jaar geleden, gebruik van gemaakt? Ja. Vorig jaar. En uh, op een bank kon iedereen zijn ei kwijt. En dat werd ook uh, gedaan. Ik ben een paar keer wezen kijken. Het was best wel uh, gezellig druk in de ja. tent. Is daar wat uitgekomen? Want mensen komen met iets? Ja, ja. Je ziet daar eigenlijk, als ik hem heel erg plat sla, twee uh, uh, kernzaken komen. Eerst zie je mensen met individuele zaken komen. Dat is, dat is allemaal prima. Uh, soms kun je daar door een luisterend oor te bieden of het beleid te duiden al heel veel verduidelijken. Of je neemt die zaak mee naar binnen en zegt... ik moet hem laten uitzoeken. Maakt niet uit of je nou burgemeester of portefeuillehouder bent. En dan kom je er later op terug. En het tweede is dat je ook een aantal mensen daar treft... die kijken naar uh, iets uh, op een iets groter abstractieniveau... en zeggen wij zien dat en dat. Heeft u dat ook gezien? En zou die en die oplossingsrichting wellicht helpen? Nou, en, en dat zijn de zaken die je in de beleidsvoorbereiding mee terugneemt. Dat kun je, niet, ja, je, je kunt daar prima even over doorpraten met mensen, van gedachten overwisselen. Uh, maar je komt niet gelijk tot dat en dat. Want dat is niet aan een portefeuillehouder gelijk. Dat ligt soms bij een ja. ander orgaan, en dat, leg je, dat moet je vooral goed aan mensen mm. uitleggen. Maar mensen komen met vragen uit de praktijk. Hè? Natuurlijk ja. uit hun eigen situatie. Ja. En dat is natuurlijk een heel andere beleving, denk ik. Ook, ook dat? Maar ook dat is gewoon... Uh, als het een hele individuele casus is, dan moet je hem ook individueel uh, afpellen, zeg ik altijd. Maar is het over ...voor een wat groter geheel... ...ja, daar kun je gewoon over van gedachten wisselen met ja. mensen. Dat is prima. Maar dat veel, ook, hè? Ja, ja. Waren er veel individuele klachten... ...of was het meer algemeen? Uh, nee, het was eigenlijk wel een, een gezonde mix. Dat is mijn beeld van de vragen die hmm. ik zelf heb gekregen... ...en wat ik terugzag. ik kan voorstellen dat iemand een probleem heeft... ...maar dat ja. ook iemand zegt van, bij ons in de buurt. Ik vergeet ja. nog een derde categorie... ...en dat is de categorie die het gewoon gezellig vindt... ...om even, <laughs> even een kop koffie... ...en even van gedachten te wisselen. Ja zonder per se het etiket klacht of wat dan ook te op te plakken. En dat, en dat is ook goed. Het is laagdrempelig, hè? Ah, ja, ja, ja. ja. Die, die vergeet ik echt en die waren er ook aan. Ik af. denk dat je die zeker niet moet vergeten, want uh, dat laat de toegankelijkheid van het college en, en de secretaris zien en, uh, en, ja. en de medewerkers. Dus ik wil even graag met je praten, want, ja. of uh, hoe is het? Dat zijn ja. de, de leuke gesprekken. Want het is niet alleen maar klaar. Nee, nee zeker niet. Want uh, de, die laagdrempeligheid is denk ik de essentie van het gemeentebestuur in een gemeente zoals Zandvoort. Dat wil je ook. Ja, daar krijg je soms wat hitte over je heen. Maar grosso modo niet. Gisteravond stonden Jo Berends en ik bij de intocht van de Avondvierdaagse. Ja. Dat is nou echt kenmerkend hoe je als dorp gemiddeld met elkaar wilt omgaan. Dus wij staan daar tussen de mensen en, en kletsen met iedereen. Wordt buitengewoon gewaardeerd, dat is ja, mijn beeld dan. Zeker. En, en dan heb je het over van alles. Maar het, er zit een enthousiasme in. Die kinderen, dat is natuurlijk sowieso top. Als die bijna ja. nog komen aanrennen na vijf of tien kilometer om dan een medaille te mogen ontvangen. Ja, Prima. Helemaal goed. Ja, nou ja, dat is... Uh, uh, we gaan er straks over heel even over verder. We gaan eerst even een muziekje draaien. Want ik wil dadelijk al beginnen over de fietstoer. maar dat laten we dat we straks maar doen. <laughs> nou, dan gaan we waarschijnlijk bicycle luisteren. Bicycle, ja. Nee. Een klassiek stukje. Gewoon redden. En, ja. uh, nog aangeschoven meneer Meijer, burgemeester van Zandvoort. En die praat ons bij over een aantal dingen die, uh, die gebeurd zijn of gaan gebeuren. Um, ik wil dan even terug naar de bewonersavond van uh, 14 jaar geleden. Matig bezocht. De bewonersavond, uh, dat is de werkgroep Centrum. Ja. Ja, ja. Uh, dat is altijd een eeuwig uh, het dilemma. Uh, je doet een beroep op mensen om uh, mee te denken en dergelijke. En op het moment dat je 10, 11, 12 mensen krijgt... zowel bewoners als ondernemers... want dat vind ik de mooie combinatie nog die je daar ziet... dan kun je enerzijds het gevoel van... Mm, nou, van teleurstelling kan ik wel onderdrukken. En anderzijds denk ik van... ja. Het is ook een beetje zo zoals de wereld in elkaar zit. Als het goed gaat, dan laten mensen ook los in het vertrouwen dat het goed gaat. De, en ik realiseer me heel goed dat dat een stukje invulling is. Dus dat ik daar een zeker risico mee neem. Maar aan de andere kant, ik ken deze gemeenschap ook goed genoeg met de korte lijnen. Om de overtuiging te hebben dat dat hier, denk ik, wel de goede interpretatie is. want. Die groep draait goed, daar zitten vertegenwoordigers in van inwoners en ondernemers. En ik snap wel dat mensen dan ook zeggen van ja, het is wel jammer dat er dan niet meer mensen komen. Maar zo is het nou eenmaal. Laten we ook genieten van het feit dat succes ook dit effect heeft. Ja. Is het een, een, een groot succes, die combinatie van bewoners, ondernemers, politie, handhaving? Gemeente niet te vergeten? Daar past één antwoord op, ja. En ik, ik wil dat ook wel iets duiden. Wat ik daar heb gezien en wat er is ontstaan, is dat mensen elkaar meer aanspreken. Niet alleen van ondernemers naar gemeente of naar politie of naar inwoners, maar ook onderling. Ondernemers onder elkaar spreken elkaar meer aan. En dat was in het verleden not dun. Je liet je collega niet vallen. We zijn inmiddels naar een ander niveau gegaan. Want wij willen gezamenlijk het een prettig, plezierig uitgaanscentrum maken. Dus ondernemers die er een potje van maken... de ondernemers die dat niet willen, die zeggen daar wat van. En dat is veel effectiever. Dus er wordt heel reflectief teruggeblikt. Ook één op één. Ook inwoners doen dat naar elkaar. En dat is mooi. Dus dan gaat het niet meer om katten... Maar om, hoe spreek je elkaar aan zodanig om een ander effect te bereiken. Ja. Het gaat er niet om wie schuldig is, maar wie is verantwoordelijk voor ja. wat. Ja. En dat is een veel plezierigere discussie. En die kan nog uh, tandjes erbij krijgen, is helemaal helder. Maar ik ben al heel content met de richting en de duiding. En ik merk dat deze formule hier werkt. Ja. Want er is ook een voorbeeld hè, geworden, deze werkgroep. Hè? Ja, ja. Ja. ja, deze je met elkaar aanpak. Elkaar omgaat, hè, zo. Ja, de ja. groep is gebruikt in andere gemeentes Dat klopt, begrepen. dat klopt, hartstikke goed. Want dat is ja. ook, wij, wij maken daar in Openbaar Bestuurland ook tussen aanstekens reclame voor. Omdat wij gewoon trots zijn op het feit wat een aantal mensen die hun nek hebben uitgestoken hier realiseren. En dan, dan zeggen wij ook tegen andere gemeenten en collega bestuurders. Maar ook eh, ondernemers zeggen wij. Joh, zo en zo doen wij het. Maar kom vooral eens langs. En ga eens praten met de mensen die het echt doen. Want dan kom je veel dichter bij de werkelijkheid. En dan kun je kijken of dat ook in jullie omgeving past. Want blind kopiëren wordt niemand goed van. Nee, nee, nee, nee. nee zeker niet met, met dit soort dingen. Maar goed, de, de, de groep die bestaat en die gaat gewoon weer door. Om de 40 ja. dagen wordt er vergaderd. Maandag is er weer een vergadering. Iedereen die dat wil zien mag gewoon komen kijken in ja. de blauwe tram. Ja. Ja. Um, dat loopt. De begraafplaats is 100 jaar. Dat valt onder uw ja. portefeuille, heb ik gezien. Ja. Feest? Zeker. Ja. Uh, en natuurlijk is dat een feest uh, gepast. Hè? We laten daar niet een rockband op de begraafplaats uh, nou, gaan. Ligt maar wat je wil. Die gedachten zijn wel eens geweest. Dat geef ik ook Zou eerlijk toe. Zou wel heel toe. bijzonder zijn. Ja. ja. Uh, en als dat respectvol en gepast is, zou het ook nog kunnen. Want ik ben in die zin wel heel ruimdenkend daarin. De, de kunst is, vind ik, met zo'n begraafplaats is dat je een zekere identiteit daar hebt. Dat daar wel ruimte in zit. Maar dat je het zodanig moet doen dat je niet anderen onnodig voor het hoofd stoot. Dus dat is altijd het zoeken daarin. En we hebben een adviescommissie van de begraafplaats. Dat is een hele enthousiaste club. En die hebben aan ons vorig jaar een budget gevraagd. En toen hebben we gezegd nou prima, dit is het budget. Iets van 25.000 euro. Wij willen echt die 100 jaar even uitlichten. In de goede zin van het woord. En kom maar het voorstellen. Nou, die, die hebben dat gewoon allemaal gerealiseerd. Onder begeleiding natuurlijk van de beheerder. Michael Leinsaad. Ja. Die, die leidt dat in goede banen. En zo hebben we gezien dat de entree. Met de prachtige vijver. Die gewoon heel mooi daar past. En die oud en nieuw. Ja. Prachtig verbindt. Ja. Ik denk echt van wauw, hoe krijg je het bedacht. En er is een boekje. En er is een prachtige bank gekomen. Die met de Wim Gartenbach leerlingen, dat is ook een mooie verbinding naar de toekomst, is gerealiseerd. En er waren in dit geval allemaal meiden. Nou, ze waren gewoon hartstikke trots erop dat zij dat mochten doen. dan denk ik van, hoe bestaat het dat je dat zo kunt realiseren? Met kinderen, Top. ja, ja prachtig. Mooi. Dan, dus uh... helemaal content daarmee. Helemaal goed. Kijk. Het is ook een... een, een... Het is een mooie begraafplaats. Mooi, het is plaats, is een, he? een mooie statige begraafplaats, vind ik dit. Je ja. komt daar echt op een begraafplaats. Ja. Ja. Evenement in Zandvoort. Daar ja. kunnen we het nog eens even kort over hebben. Want u bent morgen onderdeel van het evenement. Ja. Zeker. De markt. <laughs> um, 2 juni was Radio NL hier. Iets wat een lange wens is van, uh, van veel organisatoren. Om eens een keer een landelijk evenement in Zandvoort neer te zetten. Uh, bent u eens kijken? Nee. En hoe waren de reacties van de rest van Zandvoort? Ik, ik durf het niet te zeggen. Nee, ik weet het echt niet, want wij waren weg, uh, Jannie en ik, okay. en wij kwamen zo rond. Uh half twaalf, denk ik, terug uh, van een drukke dag. Dus toen zeiden we, we hadden wel uh, het al op ons netvlies, we dachten nou gaan we wel of niet even kijken, maar uh, op een gegeven moment ben ik zo aan het eind van de week uh, heb ik het ook wel een keer gehad. Kon u het horen wel? Zeker, zeker. <lacht> op ja, <lacht> Nou, niet alleen op konnetje. <lacht> want uh, zoals de meeste <lacht> luisteraars uh, weten wonen wij in het louis davids carré. Ja. En er staat een prachtige grote kerk achter. Ja. En die kaas redelijk wat ja. geluid terug, zodat ook in onze slaapkamer het hoorbaar was. <lacht> en het het was ook wat aan de stevige kant we ja? Ja, zijn een aantal metingen aan het doen in het kader van de dbc norm om te kijken kun je de bassen iets terugdraaien en wat doet dat met de omgeving en hou je dan ook een feest nog een feest hè? dat is de balans steeds waar we naar zoeken dit jaar om dat ook wat meer te reguleren en uh, ook daaruit bleek dat hij toch wel uh, een aantal decibels te hard was. Ik geloof niet dat we daar veel klachten over hebben gehad. Want dat is weer de andere kant. De kracht van dit dorp is dat in het seizoen gunnen we elkaar veel. Ja. En veel ruimte. Ja. En wat helemaal top was, volgens mij tien voor twaalf of zo ging alles dicht. Of werd het helemaal teruggeschaald. En dat zijn ook de afspraken die je met elkaar ja, moet willen. Is, ja. Dus mensen accepteren echt dat je dan bij wijze van spreken tot een uur of half twaalf, twaalf uur af en toe ligt te trillen in je bed... Maar daarna moet het ook afgelopen ja, het zijn, het ook geen krijgen. gezeur. En ja, maar dat dan, was het ook. Dan ja. wordt het ook gewaardeerd door degene die in die buurt wonen in het Precies. centrum. Precies. Uh... Want op het strand, dat is een ander verhaal, he speelt dit ook, hè, denk he ik. He. 12 wel, ja, ik nou, heb twaalf uur toch? Jawel, maar het over de Ja, maar dat is eigenlijk, in het dorp is dat nog uh, meer het geval. Op het strand uh, heb je nog een tweede discussie eroverheen. Daar zie je niet zo gek veel evenementen. Maar dan praat je over de bestaande uh, inrichtingen die er zijn, de horeca-inrichtingen. En, dat maakt hem ingewikkeld, de branding. Dus de zee mm -hmm. veroorzaakt ook veel geluid. Extra, ja. Ja. Ik zeg bewust geluid. Vind je... omdat, nee, want de herrie is een oordeel. Dat mag iedereen individueel doen. We praten. Feit is dat het geluid het is. Het ook ja, en, de, en de ervaring maakt dat je er een oordeel en een mening over hebt. Ja. <coughs> en dat maakt hem soms ingewikkeld. Nou, nou die uh, de, de feesten en partijen in het dorp en op het centrum, dat uh, uh, wordt gemeten en in de gaten gehouden. En ja. eind van het jaar zal daar best wel over gesproken worden, neem ik ja. aan. Uh, de DBC en de DBA-norm daar wordt door ondernemers verschillend over gedacht. Ja. Waar ook verschillend over gedacht wordt, zijn de nieuwe dorpsberoepers. Ja. Zijn ze al bekend? Dat weet ik niet, Daar ga ik niet vragen. Nee, nee ik krijg ik, ik ze niet bekend. Het is oh, zijn er er twee? We hebben er twee. Oh, wat leuk. Dat is, ik, ik dacht van, ik ga al wat kleine tipjes ja. van de sluier ja. oplichten. Ja. En ik trek ook een stukje boetekleed aan. Hm. Door andere um, zaken is hij ietsjes op de achtergrond van Verdwenen bijna. Maar let wel, hij blijft wel op mijn netvlies staan. We zijn er twee. Aha. En uh, het is ook een. Uh, daarmee wordt het een duo-baan, wat ons betreft. Twee verschillende personen. Niet alleen omdat het een man-vrouw combinatie is, die maakt hem ook nog spannender. En dat vind ik helemaal top. Maar ook eh, omdat we het echt anders gaan doen. Die twee personen hebben daar ook eigen ideeën over. Die kunnen volgens mij wel met elkaar door de deur. Want dat vind ik wel belangrijk. Dat is belangrijk ja, ja. Maar we zijn dat nu achter de schermen aan het eh, optuigen tussen aanleidingstekens. Want er moet natuurlijk een prachtig uniform worden gemaakt. Uh, -uniform. Nieuwe, een nieuw, een heel nieuw uniform. Nee nee, nee, nee, nee. We willen wel een aantal zaken die echt traditioneel bij zo'n dorpsomroepen horen. Ja, ja. Dat is de Zandvoortse kledij. Mm -hmm. Willen we daarin terug zien te komen. Mm -hmm. Maar ja, eh, ik heb mijn eigen model van kleding. Eh, meneer Zonneveld heeft dat ook. Gelukkig wel. En die twee dorpsenbroekers ook. En net als mevrouw Rutte. Dus Goed. we zijn even aan het zoeken. En, U en kunt het behoor... Mart Visser nog vragen misschien. Uh, ja. Uh... <lacht> misschien heeft dan, dan hij wel een idee uh, Dat heeft hij zeker, maar ik wil hem vooral rondom dat historische aspect blijven <lacht> Ja oké, okay. nee dat is waar. Ja. Dus, uh, en dat gaan we helemaal uitkomen, want dat doen we samen met uiteraard De Wurf. Gezien de tijd moeten wij uh, uh, daarmee stoppen. Nee, het nieuwe college wacht gewoon hoor. We kunnen oh. rustig doorgaan. Ik, uh, ze zijn er kijken. al. Ik ga ook ruzie met meneer Berendsen en meneer. Iedereen is er al bijna. Maar goed, ja, maar ik hoor ze luisteraars thuis. Die dus <lacht> zullen ze de ook de de wel de horen. Een <lacht> gekakel, misschien wordt het dual overleg. Ja. Ja. Um, burgemeester, ontzettend bedankt voor de komst. Ja. Uh, laatste vraag: wanneer komt u er buiten met de dualbaan? Ja. Um, ik hoop nog deze maand, okay. maar dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Okay, omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind. Nogmaals, eh, nou, eh, graag gedaan. Eh, en alle luisteraars thuis een heel genoeglijk en vooral zonnig weekend. Dank, Dank u wel. Dank je wel. het hoofd van het college zitten hier twee andere collegeleden, mevrouw Vrij en meneer Jo Beertsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo heb ik, zo heb ik het in de website opvraagd. Um, voor die website, dat uh, uh, moet nog even veranderen, want als ik op mevrouw Ellen Verheij druk, komt uh, Jo Beertsen naar voren toe. Maar uiteindelijk staat daar wel de portefeuille van mevrouw uh, Verheij, Ellen Verheij onder. Oké, okay, dus dat, dat, dat, klopt. dat gedeelte klopt wel. Dat klopt wel. Nou, ik ben blij dat ik dan geen twee portefeuilles heb. <lacht> dat weer. Je hebt al genoeg. Ja. Ja, We hebben uh, uh, over twee portefeuilles gesproken, uh, meneer Behrensen. Nou, je mag Want, je ook blijven tegenzeggen. zeggen. Onder, uh, <lacht> onder elke portefeuille staat, iemand vervangt iemand. Ja. De heer Bluis en Behrensen vervangen elkaar. Ja. En dat lees ik bij uh, mevrouw Verhaaij, bij Ellen lees ik dat ook. Ja. Is dat uh, een vangnet? Nou, dat is uh, gewoon een afspraak die je uh, met elkaar maakt. Dat uh, zeg maar, uh, is een portefeuillehouder verhinderd om de een of andere manier. Of langere tijd bijvoorbeeld even uit de running uh, vanwege ziekte of zo. Ja, als het al te lang duurt, dan uh, worden er andere maatregelen natuurlijk genomen. Maar het is wel zo van dat de zaken natuurlijk wel gewoon door moeten gaan. Maar dan dus moet je wel van elkaar er, weten. Dus u, je u, moet wel een beetje ja, van elkaar weten. Ja, ja, van.. Ja. Uh, van uh, hoe of wat. Van de hoed dus, en uh, de rand, een beetje. Ja. Ja. Dus dat is uh, gewoon een onderling afspraak. Een werkafspraak. afspraak. Dus. ja, ja er, uh, er zijn ook wat secundussen verdeeld. Zoals uh, bij u de Amtelijke Samenwerking. En uh, Ellen vervangt meneer Kuipers. Staat er ook bij. Uh, LDC Ontwikkeling. Dat is uh, de VVD, mevrouw Verrijder uh, secondes. Als we naar het begin gaan kijken, dan zit er in de portefeuille van Ellen uh, wonen- en volkshuisvesting. Wat is daar het speerpunt voor jou in? Nou, eigenlijk, uh, misschien is het aardig om nog te Het is een, een stapje... moeilijk ding wonen in Zandvoort, ja. toch? Ja, absoluut. Um, maar laat ik beginnen met het uh, raadsprogramma. Ik uh, ben heel blij eigenlijk dat op initiatief van Joop... dat het raadsprogramma er is gekomen. En um, eigenlijk als je kijkt naar al onze portefeuilles... zit daar toch ook al wel een concrete opdracht in. En als je bijvoorbeeld kijkt naar wonen... hebben we gezegd met elkaar van... nou, we willen toch 630 nieuwe woningen in Zandvoort. Dus dat zijn al toch... Uh, ook al is het nog een raadsprogramma al wel concrete punten uh, waar wij als college achter staan en die nog een <coughs> verdere uitwerking moeten krijgen ook uh, in het uitvoeringsprogramma maar dat zijn wel de punten waar wij met elkaar voor staan en waarvan wij zeggen nou daar, daar gaan we voor ja. uh, je haalt zelf het raadsprogramma aan daarin uh, maakte de VVD ook een aantal voorbehouden uh, in over bijvoorbeeld parkeren en uh, Bartdorpplein verwacht je daar wrijving in of verwacht je daar uh, een goed gesprek over? Goed gesprek. Dit is, dit is politiek in actie, zou ik haast uh, zeggen. En, en het toonbeeld uh, uh, van dualisme. Dus ik, ik, um, ik, ik, ik, ik ben daar niet uh, huiverig in. Of, of ik denk juist dat, er, uh, dat, dat eigenlijk ten alle tijde met alle raadsleden mm -hmm. een goed, goed gesprek moet hebben over de inhoud en het voorgestelde plan. Het is natuurlijk ook eigenlijk het voordeel van een breed gedragen raadsprogramma dat je dat dan doet. Ja, ja. Dat, zo zie ik dat een, ook. Een van de dingen waar het uh, veel over van mening zou kunnen komen meneer Bins Ik zit in uw portefeuille en dat is parkeren. Daar wordt, uh, nou, een aantal jaren durf ik niet meer te noemen, maar al jaren over uh, gediscussieerd. Gaan we in de komende vier jaar een parkeerplan krijgen? Nou, ik hoop uh, binnen de, ruim binnen die vier jaar, want dat zou me... Het uh, nou, <laughs> is wel erg lang. Ja, het heeft al, <laughs> lang, genoeg <geduurd. laughs> het heeft al lang genoeg geduurd. En je uh, zegt van, uh, daar is een verschil van mening over. Nou, volgens mij is daar niet zo'n zo, zo groot verschil van mening over. Iedereen is er wel, denk ik, van overtuigd dat het parkeerprobleem opgelost moet worden. Uh, dus wat op maar dat betreft, uh, dat is al, dat is al zo, alleen de, de weg eh, ja, daar naartoe, we daar kunnen verschillen over, over zijn, maar ik hoop wel dat zeg maar, met een goed participatieproject en duidelijke stellingnames van wat nu wel kan en wat nu niet kan, mm -hmm. eh, dat we daar toch wel eh, uitkomen met elkaar, dus, en dan praat ik niet alleen over het college, maar ook samen met de raad, maar ook samen, want dat vind ik nog veel belangrijker, samen met de inwoners van Zandvoort. Wat we denk ik moeten constateren met z'n allen en accepteren ook dat een 100% oplossing voor iedereen er niet is. Dus niet iedereen kan zeg maar zijn, zijn auto of eventueel nog meerdere auto's bij hem voor de deur of in de straat parkeren. Het, uh, en, en als we het daar nu met elkaar over eens kunnen worden, dan denk ik ook dat de oplossing heel dichtbij is. We gaan het zien, want alle man van pas te maken enzovoort, enzovoort, maar dan zijn ze inderdaad aangezien. Die houden het uh, uh, dan maar even in. Heel goed, zeker. Jullie zitten altijd met je rug naartoe. Misschien moet hij deze eens omdraaien, maar oké. Okay. Ik geloof, dat nou, ik geloof dat we dat ook wel doen En dat is zeg maar Er is in deze uh, Niet alleen trouwens in dit raadsprogramma Maar ook zeg maar van, uh, van allerlei andere uh, zeg maar, uh, Ook vanuit Den Haag Wordt er steeds meer aandacht gevraagd voor participatie Dus uh, ik denk dat daarin al, al In besloten zit he, van Dat we gewoon meer naar de burgers toestaan Als met de, burger, uh, met de rug naar de burgers uh, zitten ja, nu, Dus wat dat betreft denk ik dat, uh, dat u op uw wensen bediend wordt We gaan, we gaan dat, dat zien Ellen... we moet een, over, een beetje positief zijn, over. Ben. Kom. Ik ben altijd zeer positief. <laughs> uh, alleen, ik mag af en toe wel eens even een, een, een, een vraag stellen. Want, en die ga ik nu ook doen. Want over participatie, uh, dat is ongeveer het toverwoord van deze verkiezingen geweest. Ja. En je ziet allerlei uh, werkgroepen met grote vellen uh, in het LDC tekeer gaan. En dan is mijn vraag altijd, uh, worden we niet overgeparticipeerd? Neem eens een keer een beslissing, raad. Ja. Nou, part, dat, dat zie ik wel als aparte dingen. Participatie en besluiten nemen, dat, zijn wel, eh, dat, dat, dat versterkt elkaar. Dat is niet iets in plaats van, om het zomaar eh, te zeggen. Wat ik bedoel, is als ik die felle zie. Ja? Bijvoorbeeld over de bewoners. Uh, uh, wat wil je met je strand en wat wil je met je boulevard? Dat stond sommige dingen lijnrecht tegenover elkaar. Maar iemand moet toch beslissing nemen? Ja, zeker. Nee, en en, en dan, daar, dan kom je daar inderdaad bestuur... wat, wat Joop zegt. Je kan niet iedereen tevreden, maar iemand moet beslissen. Dat, dat is waar. En het is aan het bestuur van Zandvoort om daar een goede afweging in te maken... en te kijken naar alle belangen die hier spelen. En als je kijkt naar die avond in het LDC met het omgevingsplan Strand... want uh, daar doet hij op... dan moet ik zeggen dat ik dat een enorm leuke avond vond. En heel geslaagd. En ik vond mensen ontzettend constructief. En ik uh, ving daar toch ook wel het signaal op dat het eigenlijk... Uh, ja, dat er leuke, goede ideeën leven in Zandvoort. En ook dat het, eh, dat het toch wel een redelijke balans is nu op het strand. Ten aanzien van bepaalde zaken. Maar ja, na die participatie moet er beleid gemaakt worden over ja. wat doen we met strand. Ja, zeker. En dat is nu ook natuurlijk nog een wat in een wat andere dynamiek gekomen door de Omgevingswet. Want dit is, dit is eigenlijk, we hebben een soort van ontheffing gekregen... om alvast met die Omgevingswet aan de gang te gaan op het strand. Dus um, het, is, het is inderdaad ook de Haagse dynamiek die daar dan nog even in komt kijken. Ja. Ja. Um, maar het, uh, het, uh, ik vind het heel mooi dat we in die zin in Zandvoort ook een soort van primeur hebben met dat Omgevingswet. Oké, okay, nou dan gaan we dat, uh, afwachten wat, er, wat eruit komt. We hebben het uh, met de burgemeester al even over uh, het rapportcijfer gehad van uh, de bereikbaarheid. Nou zit in uh, jouw portefeuille kwaliteit dienstverlening. Ja, en, ook de klacht, en ook de klachtenregeling. Ja, ja. Ja ik... ja, ik heb nu al... Uh... <laughs> het, smeet, het smeet breekt hem aan. Nou, kijk, het is voor ons natuurlijk... Uh, en het is al ongetwijfeld, ik heb uh, de burgemeester niet helemaal beluisterd... maar, zeg maar ongetwijfeld uh, heeft hij dat ook gezegd... van het is voor ons natuurlijk niet nieuw. Nee. En uh, zeg maar, ik heb het uh, volgens mij twee of drie weken geleden... heb ik het hier ook al gezegd... van dat dat gewoon ons uh, zorgen baart. Omdat wij natuurlijk ook een groot aantal signalen krijgen... van, uh, van onze inwoners in Zandvoort... dat gewoon een heleboel dingen niet goed. Wat dat betreft. Nou, hmm. ja, en dat is nu uh, bevestigd. Uh... Dat is nu bevestigd door, uh, door dit cijfer. Dat is gewoon natuurlijk niet leuk. Dat is, uh, dat is volstrekt duidelijk. Um, er zijn al een aantal maatregelen uh, genomen. Dus ik heb, uh, we zijn toevallig van de week hebben wij een rondleiding gehad. Uh, en zijn we ook nog even bij het cliëntencontactcentrum uh, geweest uh, op de Zeilpoort. Uh, nee, de was dat hè. Ja, uh, ja. En ik moet eerlijk zeggen, van, uh, daar zie je wel al dat daar stappen genomen worden. Dus er worden nieuwe mensen, worden er, uh, worden er ingewerkt. Um, dus ik, ik, ik heb goede hoop dat we, daar wel, uh, dat we daar wel uitkomen. Ik ben er absoluut ongelukkig mee. Laat dat volst, volstrekt duidelijk zijn. Het is dus zeker niet wat wij, uh, wat wij willen. Uh, iedereen die is er ook van overtuigd. En mocht dat al niet zo geweest zijn. Dan zeker naar dit artikel uh, uh, en, en de, de uitkomst van het rapport. Dat er echt wat gebeuren moet. Ja. En we zullen daar ook uh, samen als college van Zandvoort. Heel hard in Haarlem aan uh, aantrekken om dit nu gerealiseerd te krijgen. Want ja. dit kan absoluut niet. Niet. Ik kom even op het uh, man-vrouw verhaal uh, Ellen als enige vrouw in het college. Uh, Laten we dat is een scherpe waarneming. Ja, nee, dat, uh... Ik kon er niet omheen. Ja, ja. <laughs> nee, dat zo uh, so far zo so good nou, zou maar, ik, je, ik zeggen. Ik zie al een duo baan van dorpen. Dat dan is dan leuk dan toch? Ja, dat is toch een nieuwe dimensie, denk ja. ik. In de hek. Ja, nou het is. Ik, heb, ik uh, ben er niet de, de enige en de eerste nee, om het zo waar nee, te zeggen. Nee, nee, want, nee, nee. Uh, dat is waar. Uh, we is maar. hebben we Linda Geurenson en uh, Lisa Jank ook uh, ja, je bent gehad. En je komt nu weer terug als wethouder. Ja. Ja. Ja. Dat is natuurlijk een verschil uh, in eerder de raad of, of het college. Ja, zeker. zeker. Maar het is, ja, ik kan niet anders zeggen dat, dat het een nieuwe uitdaging is waar ik uh, enorm veel zin in heb. En ja, het is nog heel pril, want uh, dinsdag was de installatie. Maar de eerste dagen waren heel erg leuk. Ik kan niet ja, anders u. zeggen. En het is ook En ook, um, ja, de, he, he, sommige dingen zijn ook een kwestie van gevoel. En het voelt heel goed en heel vertrouwd al met. Met, nou ja, eigenlijk met alle heren. Met de drie heren. Ja, ja dat is mooi. Dus, ja, ja. Vier, vier heren eigenlijk. Vier. Ja, ja. zeker. Dus met het en en... Die... <laughs> ja, die, die tellen we ook mee. <laughs> Ellen, er zitten twee grote projecten in jouw uh, portefeuille. En dat is het badhuisplein en Antreven Zandvoort. Ja. Dat zijn uh, dingen die lopen al een tijdje. Uh, er is uh, met het raadsprogramma presentatie gezegd. We willen die grote projecten nu echt eens aanpakken. Mm -hmm. uh, hoe loopt dat op het ogenblik? Nou, dat, uh, ik ben gaat... druk met inlezen. Ja, ook, uh, gaat ook. Gaat goed. Daar <laughs> zal ik geen, uh, geen doekjes doen. Ik heb uh, van de week inderdaad al een eerste presentatie gehad over het Badhuisplein. En eigenlijk is dat uh, nog echt... Uh, ja, wat is de stand van zaken? Welke stappen kunnen we op korte termijn zetten om, om het... Uh, te realiseren uh, dus dat was uh, ja, eigenlijk uh, wel een hartstikke goede presentatie en ook uh, door de ambtenaren ontzettend goed voorbereid, dus ik heb er alle vertrouwen in dat ik wel weer uh, snel, uh, snel bij ben om het zo maar uh, te zeggen maar het zijn natuurlijk prachtige projecten op, op, op A-locaties in Zandvoort uh, zou ik zeggen uh, ja, waarvan ik echt uh, ja, waar we echt ook iets moois willen gaan realiseren je hebt veel moeten inlezen, denk ik, hè? Nou, nou nog. Nog? nog? <laughs> Ik kan heel snel lezen, maar... Nee, dus ja, kijk, uiteindelijk is dat ook een proces. En, ja, natuurlijk, en, uh, Het zal even duren, inderdaad, voordat je weer echt van de hoed en de, en de rand uh, weet. Maar uh, um, ja, het, het inwerkprogramma staat en, en daar uh, ja, is heel veel aandacht ook, uh, ook voor. En ook vanuit Gert die, uh, die ook echt de tijd nog neemt uh, voor overdracht. Ja, dus, uh, ja, ja. dus echt wel sprake van een warme overdracht. En uh, ja, niets dan lof daarvoor. En een warm welkom. Ja, absoluut. En een goede sfeer volgens mij ook uh, ja. met, met iedereen, hè? Ja. Nou, ja. ja, ja. Het voelt in ieder geval, Helen uh, heeft het al gezegd... en ik, uh, ik kan het volledig onderschrijven... het voelt in ieder geval goed. Uh, natuurlijk hebben we, zeg maar... en het geldt over voor mij... misschien nog iets meer voor Helen uh, voor natuurlijk... Uh, het laatste jaar in de Raad oppositie gevoerd. Ja. Uh, en ook nog wel eens uh, zeg maar, uh, tegenover... Uh, Elkaar gestaan. Uh, uh, Jan en uh, Gerard gestaan. Uh, nou, die discussies zullen we ongetwijfeld... in college ook nog wel hebben... Want wat dat betreft, de meningen die ik heb, die uh, zijn niet ineens uh, veranderd. Omdat ik nu uh, in het college zit. Dus ik zal ook dames stemmen ja. laten horen. Uh, maar het voelt gewoon hartstikke goed. En het is, uh, het ja. is gewoon, uh, nou ik denk ja. dat het gewoon heel erg goed is. Dat je zeg maar uh, een in het basis, college okay. gewoon een goede discussie voert over voor en tegens. Ja. Ik denk dat, het daardoor, uh, dat de besluitvorming daardoor alleen maar beter wordt en niet slechter wordt. Dat denk ik zo. Dus, uh, okay. uh, ja. Als we het allemaal met, op voorhand al met elkaar eens zijn, dan hoeven we ook geen verkiezingen meer te houden. <laughs> nou dat gevoel kreeg ik die, die bezig waren met het breed gedragen raadsprogramma. Ik denk, nou, iedereen kan naar huis, want jullie voeren het met z'n vieren wel uit. Ja. Alleen toen kwamen de voorbehouden uh, om de hoek kijken van de VVD. Dus die discussie gaan we wel volgen hoe dat zit. Joop, wat is Leuk. de leukste in jouw portefeuille? Ik heb alleen maar leuke dingen. <laughs> dus, ja. nou, de allerleukste. Nou, ik, ik vind... Uh, mobiliteit is de totaliteit. Hè? Dus dan praat ik uh, zeg maar over de bereikbaarheid van Zandvoort. Maar ook uh, de uitdagingen die we als hele regio hebben. Hè? Want dat is uh, toch wel van uh, groot belang. Hè? Van, uh, de heilige koe uh, staat bij iedereen nog hoog op het lijstje. Alleen uh, als je kijkt natuurlijk van hoe we hier in deze regio helemaal dichtslibben. Dan uh, denk ik dat er een heleboel gebeuren kan. Ja. Uh, en dat is dus zeg maar in een wat groter verband. Maar ook hier direct in de regio. Hè? De samenwerking met Heemstede en Bloemendaal. En natuurlijk Haarlem om te kijken. Van hoe we zandvoort toch goed bereikbaar kunnen houden. Eh, ik vind het waterdoorplein natuurlijk. Is een uitdaging. Het parkeergebeuren. Je zei het zelf al. Van, eh, is een uitdaging om dat eh, goed gerealiseerd te krijgen. Eh, maar ook als we praten over zeg maar, eh, sport. Onderwijs. Hè? Dat wat ook eh, bij mij in mijn pakket zit. Nou, we praten terug. over. Eh, ja. Nou ja, dat zou, dat zou iets kunnen zijn. Hè? Maar... We hebben ook zeg maar, bijvoorbeeld met de school hè, die zeg maar, uit wil bij Dus ja. dat is ook een interessante discussie van, uh, kan dat? En, uh, hè, want dat is aan de ene kant uh, ja, zeg maar de faciliteiten. Maar er moeten ook leerkrachten zijn die, uh, die dat uh, moeten kunnen doen. Uh, nou, we willen natuurlijk op het sportgebied hè. Uh, dus niet direct mijn portefeuille, maar, in maar we ga ik Formule 1. Met een 1, andere wethouder over hebben. Uh, Papendalla, aan zee, maar ook zeg maar, uh, zeg maar, de ontwikkelingen bijvoorbeeld ten aanzien van een nieuwe tennishal, wat uh, gebeuren moet. Dus er zijn een heleboel uitdagingen. Leuk. Daar kijk ik al uh, met veel plezier naar uit om te kijken of we dat kunnen realiseren. Ellen, wat staat bij jou bovenaan je verlanglijst? Oeh. In portefeuilleland? Uh, ja. Nou heb een ik, heleboel. Ja, maar ik moet blij zeg, zeggen dat ik ook heel blij ben met uh, mijn portefeuille. Want ik heb ook altijd al voorliefde gehad eigenlijk voor, voor dit domein. Dus als ik dan nu moet kiezen... Dat vind, ik, uh, dat vind ik heel erg lastig als een keer. Dan houden we erop dat je alles Komt leuk vindt. <laughs> nou ja, uh, alles leuk vinden is natuurlijk mooi. Want als er iets zou zijn waar je met uh, tandenknassen aan moet gaan werken, is het helemaal niet leuk. Joop, Ellen, bedankt voor uh, de uitleg. Ja, Straks krijgen we de andere helft van het college. Ja. Kijken wat die uh, als speerpunt <laughs> heeft. Ontzettend bedankt voor jullie Dank komst. En uiteraard altijd welkom als er wat te vertellen is. Dankjewel. Dankjewel. Jullie bedankt ook. Ja.